met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd met het akkoord over de staatsschuld. 74 senatoren stemden voor, 26 tegen. Gisteren stemde ook het Huis van Afgevaardigden in met het plan. De parlementsleden hadden uiterlijk tot vandaag de tijd om te voorkomen dat de VS zijn rekeningen niet meer kan betalen. In het akkoord staat dat het schuldenplafond mag worden verhoogd met 2400 miljard dollar. Er wordt voor 2100 miljard bezuinigd. Toen beide kamers van het congres hun goedkeuring hadden gegeven... werd het akkoord door president Obama ondertekend. Hij noemde het akkoord een eerste stap. Volgens hem moet het congres nu werken aan een groter plan. Als belangrijke punten noemde Obama het scheppen van banen... economische groei en belastingverhoging voor de rijken. In de Saoedische havenstad Jeddah moet een toren worden gebouwd... van meer dan een kilometer hoog. De neef van koning Abdullah, prins Ablalit, heeft de bouwplannen bekendgemaakt... De toren wordt zo'n 200 meter hoger dan het gebouw dat nu het hoogste ter wereld is... de Burj Khalifa Toren in Dubai. In de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. Over zo'n 5,5 jaar moet de wolkenkrabber af zijn. Prins Alawid heeft vandaag het contract van zo'n 875 miljoen euro ondertekend. In Oeganda is een apenschedel gevonden die 20 miljoen jaar oud zou zijn. Volgens onderzoekers gaat het om een zeer belangrijk fossiel... Nog nooit werd een complete apenschedel gevonden die zo oud is. De schedel is aangetroffen in het noordoosten van Oeganda door Oegandese en Franse onderzoekers. Volgens hen was het dier een planteneter en klom hij in bomen. Hij zou een opmerkelijk groot brein hebben gehad. Het weer, vanavond enkele wolkenvelden, maar bijna overal droog. Morgen begint vrij zonnig, maar in de loop van de dag volgen buien met kans op onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A6 lelystad jauren tussen Emmeloord en Knopend jauren En op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen de Knopenten Ridderkerk en Del. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 De terreuraanslagen in Noorwegen zijn het werk van één man, heeft de politie in Oslo gezegd op een persconferentie. De politie hield er gisteren nog rekening mee dat de verdachte Anders Breivik een handlanger had, maar daarvoor zijn geen aanknopingspunten gevonden. Breivik heeft tijdens verhoren gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren, maar hij voelt zich in strafrechtelijke zin niet verantwoordelijk. Volgens een advocaat wilde hij met zijn acties de Noorse maatschappij aanvallen en veranderen.